Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. 13 artsen en therapeuten met een beroepsverbod zijn gewoon aan het werk. Dat meldt RTL-nieuws na onderzoek. De artsen hebben in Nederland of in Groot-Brittannië van de tuchtrechter een beroepsverbod opgelegd gekregen nadat ze verkeerde medicijnen hadden voorgeschreven, mislukte borstvergrotingen hadden uitgevoerd of vanwege seksueel misbruik. Een van de Nederlandse artsen werkt nu als huisarts in Duitsland. Een ander werkt volgens RTL-nieuws als plastisch chirurg in België.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 Voor de zogenoemde kruistocht tegen honger heeft de president omgerekend 18 miljard euro gereserveerd. Rondom Chelyabinsk, de stad die gisteren werd getroffen door een meteoriet, zijn duizenden Russen aan het opruimen. Volgens de gouverneur van het gebied zijn er meer dan 24.000 mensen aan het werk. Duikers zijn in een bevroren meer vlakbij de stad op zoek gegaan naar delen van de meteoriet. Er werd gisteren een enorme krater geslagen. Tot nu toe is er niets gevonden. Op het WK Allround voert Sven Kramer het klassement na de eerste dag aan. Hij was op de 5000 meter met overmacht de snelste. Op de 500 meter eindigde hij eerder als negende. Bij de vrouwen heeft Irene Wüst een voorschot genomen op een nieuwe wereldtitel. Zoals in Noorwegen op de 3 kilometer veruit de snelste. Eerder vandaag eindigde Wüst op de 500 meter al als tweede. In de tussenstand heeft ze een grote voorsprong op haar concurrentes. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt met af en toe een opklaring. Verder nevel en mist en misschien een bui.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 Nogmaals goedenavond en we gaan gewoon door met nog 4 uur langs de lijn. En met voetbal Twente Willem 2 en die houtkamp. Er staat het 0-0 bij Twente Willem II de nummer 4 tegen de nummer 18. Balbezit voor FC Twente, nog geen kans gezien. Uh, van beide kanten overigens, vandaar de 0-0, 18 minuten gespeeld. En Twente blijft het, maar moeilijk houden. Vandaag zou de sleutel moeten worden gevonden om beter te gaan voetballen. Uh, het lijkt er nog niet echt op, het uh, heeft al veel balbezit, de mannen uit Enschede. Maar echte kansen, CQ mogelijkheden nog niet gezien, vandaar 0-0. Na 18 minuten spelen bij Twente, Willem II. Straks om kwart voor acht is er Roda AZ en ook nog Nak tegen Herakles En om kwart voor negen de topper komt uit Eindhoven. Gaat tussen PSV en het dit seizoen verrassende FC Utrecht. Er is ook nog tennis vanaf acht uur. Het ABN amro toernooi. de tweede halve finale tussen de... Twee Fransen, Beneteau en Simon. En we hebben handbal straks om half negen vanuit Zwarte Meer. Dat is daar ergens bij kampen, als ik het goed heb. Hurry up tegen Aalsmeer. Emmen is het vlakbij. Oké, okay, uh, dat is het. Langs de lijn op zaterdagavond. Gabriel. Ja, en als het niet loopt bij FC Twente, wat wil je dan liever dan Willem II op bezoek? Want die ploeg heeft tenslotte 49 doelpunten al tegen. Maar ja, als je het zelfs dan niet kan, Andy, wat is er dan allemaal aan de hand? Ja, we zijn pas op een kwart wedstrijd, maar het staat inderdaad 0-0. En nog geen mogelijkheid gezien voor FC Twente. Ja, ik zei het al eerder, veel balbezit, zoals nu ook, met Bengtson Die de bal even opzij speelt naar Douglas. Douglas kijkt naar voren. en vindt dan Gutierrez op het middenveld. Speelt als rechtsbuiten. En speelt hem eventjes naar Rosales. Op het middenveld bij FC Twente. Schilder. En links achterin. Braafheid. Dat zijn de belangrijkste veranderingen. Omdat er een blessure is bij Chatli al een tijdje. En omdat Willem Jansen geschorst is. Nog altijd balbezit via Brama. Brama gaat de bal naar Castanjos. Castanjos schiet langs het doel. Nou, zo dicht zijn ze nog niet in de buurt geweest. Terwijl de bal wel aangeraakt is onderweg door een Willem 2-verdediger. Maar zo dicht is FC Twente nog niet bij het doel geweest. Het schot ging een metertje. In Totaal uh, anderhalf of anderhalf naast het doel van David Mehl. De hoekschop vanaf de linkerkant. Daar komt die hoekschop genomen door Tadic. Komt hem al voor het doel. En daar is een mogelijkheid voor Douglas. Als hij kan koppen, maar hij kan niet koppen. En dan lijkt er een hensbal te zijn van Nicky Hos. Iedereen wil een penalty. Uh, scheidstattek de Bujek wuift het weg. En dat uh, betekent dat de bal over de achterlijn is gegaan. Wel via een Willem 2 speler Even kijken, in de herhaling komt de bal. Ja, daar kan Haasdrup niets aan doen. Die staat met zijn rug naar de bal. Oh, het is uh, Nicky Hofs die uh, de bal uh, tegen zijn haar kent. Uh, niet Nicky Jos, maar Tim Cornelissen. Maar dat uh, was zeker niet opzettelijk. De hoekschop is genomen en gaat er net niet in. Omdat de bal naast wordt. Het scheelt heel erg weinig. Douglas was weer dichtbij en zo... Uiteindelijk zou je bijna zeggen, uit FC Twente oogpunt, komt Twente in de buurt van David Meul. Een paar kleine kansen. Dit was een grote. De kobbal gaat naast het doel. De kobbal van Leroy Fair was het uiteindelijk, die naast het doel belandt van David Meul. De nummer 18, 13 punten. En hebben natuurlijk tandend gekeken, Willem II, hoe... VVV gisteren drie punten pakte tegen NEC. En dus zal er iets moeten gaan gebeuren eh, om eh, niet heel snel op eh, onoverkomelijke achterstand te raken bij de Venlonaren De bal gaat over de zijlijn. We hebben 24 minuten gespeeld bij FC Twente Willem II. En de stand is nog altijd 0-0. En nu hebben we het vanmiddag natuurlijk allemaal gehoord hoe het met het schaatsen is gegaan. Sven Kramer, hij leidt na de eerste dag op het uh, WK. Uh, hij won ook de 5000 meter. Was veel sneller dan de rest. Vijf seconden uh, voorsprong sowieso. Dikke vijf seconden. Op de nummer twee, Skobref. En de rest ging daar ver achter. Uh, en Sven Kramer praat nu met Steven Dadenboud. Hoeveel kracht kostte deze vijf kilometer? Te veel. <laughs> um, uh, ja, ik ben heel erg blij mee hoor. Uh, zware omstandigheden en uh, toch nog zo'n tijd kunnen rijden. En, uh, nou, daar ben ik echt blij mee. Ja. Hoe ging jij van de 500 naar die vijf kilometer toe? Ja, toch wel een beetje teleurgesteld. Natuurlijk 500 meter uh, is niet meer helemaal mijn ding. En is het ook nooit geweest hoor, maar wel beter dan dit. En uh, ja, het is toch uh, dat is een beetje zonde. En uh, ja, al met al uh, maak ik het dan toch nog vandaag wel weer goed. Maar je uh, gaat liever met wat meer voorsprong zeg maar, de tweede dag in. Maar goed, uh, het had ook, hij, hij had ook zo uh, vijf seconden... Uh, Achter mij kunnen staan. En uh, ja, nu sta ik alsnog eerst in was mijn je dag. Ja. Maar maak je dan toch, ondanks alle suprematie die je de afgelopen jaren hierin hebt getoond... maak je dan toch een beetje zorgen na zo'n 500 meter? Uh, ja, tuurlijk maak ik me zorgen. Uh, weet je, een zeventiende is gewoon heel erg veel. En uh, ik, ik, ik heb het geluk dat mijn vijf kilometers op het moment heel erg goed gaan. En uh, ja, dat... dat uh... Dat kan ik vandaag weer laten zien. En uh, ja, daar, daar ben ik blij mee. En ik denk dat het raar is dat Bukko dan na afloop van die 500 meter... ook tegen de pers zegt van... Ja, maar Sven gaat mij dik verslaan op die 5 kilometer. Ja, ah, ja dat is ook gebeurd. Je, je, <laughs> goed, je hebt het goed voor elkaar. Ja, als, als, als, als we al zo de wedstrijding gaan. Dat dus is natuurlijk ideaal. Ik weet niet of, of, hij dat ook, of hij dat zelf ook zo denkt. hoor, Maar ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Nee. Dan uh, zie jij Bukko ook rijden op de 5 kilometer... En Je wacht precies tot het zeven seconden is het verschil en dan loop je weg. Ja, nee, dan weet ik genoeg. Ja. Ja, maar wat weet je? Ja, je weet dan dat die zeven seconden weg zijn. Ja. Maar wat weet je dan voor de rest van het toernooi? Wat is dan jouw conclusie al? ja, ja dan is het dat we, we eigenlijk beginnen morgen weer overnieuw. Ik heb er 15 vijftiende voor. Dus we gaan zeggen, overnieuw. ja. Van het begin van vandaag stond je op nul. Nu, ja, nu heb je voorsprong. Ja, dan, dan gaat het in ieder geval iets beter. Maar uh, ja, Bukker heeft natuurlijk wel... Hij rijdt elk weekend al podium. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat is, uh... ja, hij is gewoon erg goed op 1500 meter. En, uh, ja, ik, ik heb niet de illusie dat ik hem zo 1, 2, 3 verslaap op 1500 meter. Maar uh, ik hoop dichtbij te kunnen blijven. Of, uh, ja, ik rijd tegen hem, is altijd leuk. En dan uh, gaan we het zien. Ik heb, in ieder geval, ik heb nu meer tijd om het goed te maken. Ik heb nu nog een 10 kilometer. Het doel is natuurlijk om dit toernooi te winnen. Maar heb je nog andere doelen morgen? Wil je die 1500 winnen? Nou, nee. Ik wil het klassement winnen. En uh, dat is belangrijk. En ik wil een goede 1500 meter rijden. Uh, 1500 meter is altijd een beetje, ja, net wel, net niet. En uh, ik hoop dat ik een stabiele 500 meter kan rijden. Dan wil ik nog even over twee andere mensen hebben. Uh, Blokhuizen was altijd een, uh, in de afgelopen toernooien een concurrent van jou. Ja, dat, dat valt nu enorm tegen. Hè. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het uh, is natuurlijk nooit leuk Zo als een ploeggenoot, uh, als een ploeggenoot uh, niet naar behoren presteert. Want, want dat is het natuurlijk. En uh, hij is in potentie veel beter dan dit. En uh, ja, ik weet ook niet ik weet ook niet waar het aan ligt. En, uh, daar hou ik me op dit moment ook niet mee bezig. En ik ben heel erg druk met mezelf en ik probeer de zesde wereldtitel naar me toe te trekken. Maar uh, ja, uh, ik, ik had voor Jan gehoopt dat, dat hij beter zou gaan dan nu. Bart Swinks, uh, laat ik zo zeggen, die vijf kilometer die jij deed die was prachtig vlak. Ja. Maar Bart Swinks laat hier ook al wat moois zien, hè? Ja, nee, Bart Swinks die, die doet het gewoon heel erg goed en die, die, laat, die laat gewoon heel veel progressie zien. En uh, dat is uh, heel sterk. Je zei net al even de zesde wereldtitel. Vooraf had je er niet zoveel boodschappen aan, maar het zit ja. toch in je hoofd, hè? Ja, het is toch wel leuk, hè? <laughs> If you're not here, I fight myself You're supposed to make this better Better, better No self-control and no reason why And if I don't change, then Robbie Williams met Different. En nog steeds is het 0-0 bij Twente, Willem 2. Andy. Ja, Willem 2 heeft uit duels uh, niet al te best gedaan de afgelopen jaren. 39 keer op rij niet gewonnen. Dus uh, dan wordt het wel hoog tijd. Maar ja, de 40ste staat het ook nog altijd 0-0. Uh, en uh, ja, dat is toch wel goed van uh, Willem 2. Want ik moet zeggen, FC Twente, het speelt wel aardig, maar niet uh, heel goed... Maar ik heb toch het gevoel dat het doelpunt eraan zit te komen. Want het is alleen maar verdedigen wat Willem 2 doet, de Tilburgers. En uh, ja, dan moet die bal op een gegeven moment goed gaan vallen. Maar ja, je weet het maar nooit. Nu heeft Schilder de bal speelt de bal naar Douglas. Op uh, Douglas gaat nu op de helft van Willem 2 komen. Nee, doet het weer een keer breed. Dat is toch wel het probleem. Het tempo ligt heel laag bij FC Twente. En uh, zo volkomen zonder zelf uh, vertrouwen voetballen. Het is het Brama. Terug van de schorsing die de bal paast naar uh, Tadic. Tadic naar de rechterkant, naar Rosales. Rosales... Met de voorzitter is die tweede paal en daar kan gekocht worden. Oei, oei, oei. Daar was Denks van heel dichtbij, mee naar voren, de centrale verdediger. En die kopt de bal, eh, toch redelijk vrij over het doel van eh, David Mul. En eh, hij verslaat Haastroep in de, in de lucht. Haastroep die eh, eerder in deze wedstrijd een gele kaart kreeg en uit moet kijken. En ook de volgende wedstrijd van eh, Willem II mist omdat hij op scherp stond zoals dat zo mooi heet. mul heeft de doeltrap genomen richting een paar mensen. Maar dan gaat die bal overheen. Onder andere over Joachim. En dan is het Willem II in bal bezit met Jallo. Jallo bal even terug naar Vossenbelt. Vossenbelt draait zich vrij. Speelt de bal helemaal terug naar Jordans Peters. Peters bal naar voren. Dat is goed naar Misidjan. Jan aan de zijlijn. Trekt naar binnen. Heeft nog altijd balbezit. Moet wel uitkijken. Want wordt opgejaagd door Ver. Speelt de bal dan uh, terug naar Peters. Peters naar Haastroep. En dan wordt Haastroep opgejaagd weer door Ver. Naar Hofs. Uh, en uh, Joachim. En uh, Joachim probeert Hofs te bereiken. Lukt niet. En uh, dan wordt er overgenomen door FC Twente. Maar niet goed. Want dan is het opeens Nicky Hofs die daartussen zit. En dan een overtreding van uh, uh, Schilder. En die schilder krijgt daar, denk ik, de gele kaart voor. Van Gusse Buung. Die dus eerder in de Westen. Inderdaad, schilder een gele kaart. Staat niet op scherp. Dus heeft geen gevolgen voor een volgende wedstrijd. Maar toch een vrije trap voor Willem II aan de rechterkant van het veld. En ik denk dat de overtreding. Terecht bestraft wordt door Serdo Gusebuk, de scheidsrechter, met een uh, gele kaart. Want uh, hij lette gewoon niet op. Hofs uh, nam de bal over en uh, werd vastgepakt. <laughs> Gaat dan uh, heel slim liggen. De kleine, uh, redelijk gezette middenvelder van Willem II. Ex Vitesse. De vrije trap. Vanaf de rechterkant. De koppers zijn natuurlijk weer mee naar voren voor Willem II. En kunnen ze voor een verrassing gaan zorgen vanavond in de Goalsveste. 34 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Buuk heeft gefloten. Er kan de vrije trap gaan komen van Nicky Hofs vanaf de rechterkant. Met het rechterbeen. Komt die bal richting de eerste paal. Wordt weggekopt door Wout Brama. En verder getransporteerd door Tadic. Maar meteen weer opgevangen door Willem II. Ja, ik denk dat het publiek hier niet blij mee is. En als ik het ook zo om me heen dan hoor ik toch wel wat uh, misnoegen als de bal naar voren gaat. Maar gekoopt wordt door Douglas voordat Joachim gevaarlijk kan worden. En dan staat Brahma te pitten en kan uh, Willem II weer overnemen. Maar wordt uh, nu Joachim door Bengtson van de bal afgelopen. En is het ver die de bal naar Schilder speelt. Maar het is niet goed wat FC Twente laat zien. Het uh... Echte vechten, dat, dat mis ik een beetje bij het team van McLaren. En dat mist ook een groot gedeelte van het publiek. Goed, we hebben 35 minuten gespeeld. Het staat nog altijd 0-0 bij FC Twente, Willem II. Ja, en wij gaan kijken wat er in het buitenland allemaal gebeurd is. Gisteren al uh, won Bayern München uit bij Wolfsburg met 2-0. Uh, met een goal van Robben. En daardoor kon München vanuit een le leunstoel kijken wat de resten van Bakten vandaag. Nou, Bayern Leverkusen won wel 2-1 tegen Augsburg. Werden Bremen-Vrijburg werd 2-3. Mainz-Jelke 0-4, 2-2. HSV, Borussia Mönchengladbach 1-0. De goal werd gemaakt door Rafael van der Vaart. En Fortuna Düsseldorf versloeg Greuter-Vuurt ook met 1-0. De tussenstand bij Borussia dortmund Frankfurt om half zeven begonnen, is 2-0. München gaat de kop, 57 uit 22. Leverkusen heeft er 16 minder, 41 uit 22. En Borussia Dortmund heeft er 39 uit 21. En Frankfurt is vierde met 37 uit 21. Dan in Engeland, daar zijn de achtste finales van de strijd om de FV-cup. Arsenal werd uitgeschakeld door Blackburn Rovers, een club uh, op het tweede niveau. Het werd 1-0 voor de Rovers. Luton Town van het vijfde niveau verloor van Millwall. Nou ja, die zit ook uh, op het tweede niveau, dus dat is uh, drie klassen hoger. 0-3 werd het. Milton Keynes verloor van Barnsley. En Barnsley speelt uh, op het tweede niveau. 1-3 werd het. En uh, na ongeveer een kwartier spelen is het bij Alton Athletic. Dat is van het derde niveau tegen Everton. U weet wel, uit de Premier League. 1-0 voor Alton. Show met de Riddle. Twente Willem twee en de Houtkant. Vijf minuten nog en uh, ik denk als het zo blijft, want het staat 0-0, dat we een aardig fluitconcertje in de rust gaan krijgen van oeh, dat is een uh, kopbal van uh, Joachim. Uh, Michailov, helemaal verkeerd, stond opgesteld, maar het was een rollertje. Dus Michailov kan naar de hoek uh, lopen en de bal oppikken. Uit een uh, vrije trap was dat die kopbal. Maar uh, ja, Twente doet het gewoon niet goed. En het publiek zal uh, erg boos zijn, want de nummer 4 moet toch normaal gesproken tegen de nummer 18 en dan ook nog thuis het uh, veel beter doen. Maar ja een beetje watjesachtig voetbal. Uh, ze liggen ook heel veel op de grond. Terwijl Willem helemaal niet uh, onsportief speelt of zo. Uh, Castaños heb ik echt meer op de grond zien liggen dan dat hij uh, op zijn benen staat. En de passing is niet goed. Nu ook een vrije trap wel richting Ver. Maar langs Ver, de vrije trap van Brama. En dan gaat uh, Tadis, die gaat uh, zich boos maken. Ja, en dan kun je toch uh, beter je... Je, je krachten ergens anders voor gebruiken. Tadis maakt zich boos omdat David Mul, de keeper van Willem II, rustig aan doet om een doeltrap te nemen. Ja, wat verwacht je dan als? Uh... <laughs> Servier zijnde, dat hij heel snel die bal gaat nemen. Ze hebben uh, maar liefst 13 punten en uh, willen graag puntjes pakken uit bij FC Twente. Dus doe je rustig aan. Uh, de kopbal is uh, van Nicky Horst, maar komt bij een tegenstander terecht. Gaat de bal de lucht in en Castanjos, die ik erg matig vind vanavond... en nog steeds niet zijn draai heeft gevonden bij FC Twente, verliest het komt wel. Dan gaat de bal helemaal terug via Bengtsson naar Michailov. Nikolai van Voren speelt de bal naar Douglas. Douglas, bal naar voren naar Brahma. Brahma terug naar Douglas. Nee, echt snel gaat het ook weer niet. En dan kan Willem II gewoon in de positie spelen. Zoals ze graag willen spelen. Met vier verdedigers, met twee uh, controleurs daarvoor. En maken het daarmee Willem II moeilijk. Als Bengt van de bal opbrengt. Op, uh, Halverwege de helft nu van Willem II naar Tadis. Tadis binnendoor probeert die braafheid te bereiken. Lukt niet, omdat daar Tim Cornelissen tussen zit. Ex uh, FC Twente. Nu dus Willem 2. maar dan gaat de bal via een inworp naar de linkerkant, naar Robert Schilder. Schilder via Nicky Hofs over de achterlijn en dus een hoekschop voor uh, uh, FC Twente. Het was overigens Podefijn die de bal het laatst raakte. Maar dat uh, terzijde. Tadic staat voor de hoekschop. 43ste minuut van de eerste helft. 0-0. De vierde, vijfde hoekschop in deze wedstrijd voor FC Twente. Daar komt die bal. Lijkt me over de achterlijn. Nee. Komt voor het doel. En daar is de kans. Voor weer Bengtson. Maar hij schiet tegen de keeper aan. Ja. Als nou de verdedigers dat moeten gaan doen voor FC Twente. Dat zegt ook genoeg. Brama, Mooie voorzet. Komt bij de tweede paal terecht. Tadic. Tadic bal terug. Verkoopt En daar gaat Erin. En daar is het eindelijk. En weer een verdediger die het moet doen. Het is Douglas die scoort voor FC Twente. Het, uh, de voorzet was uh, fantastisch. Goed gezien. Richting Ver. Die komt de bal op de voet van Douglas. Die hoeft hem maar heel even aan te tikken. En dan gaat de bal achter David Mul in het doel. En leidt FC Twente vlak voor rust in de 43ste minuut met 1-0 tegen Willem II. My world is empty without you. Is het ook na die treffer uh, nog steeds eenrichtingsverkeer, Andy? Ja, en, en dit moet uh, FC Twente makkelijk kunnen winnen, hoor. daar niet van. En nu ook weer een uh, mogelijkheid uh, waar het niet dat Schilder de bal van de voet laat springen. Het is wel vallend. En dat mag Willem-Twee zich aanrekenen, hoor. dat in het strafschopgebied uh, zowel ver uh, als uh, Douglas vrij mochten koppen. En daardoor het doelpunt kwam van uh, Douglas, de 1-0 e in de 43ste minuut. Ze zitten in de extra tijd. En... Uh, nu gaat de bal weer over de zijlijn via een Twente-speler. Via Ver in dit geval. Uh, een beetje uh, een vreemde. Het uh, was trouwens wel een goed uh, doelpunt hoor. We hebben het daar niet van. Maar toch, als Willem II een beetje oplet, dan is er uh, niets aan de hand. Nu is Willem 2 nog een keer weg en gevaarlijk weg met Missy Jan. Die gaat alleen op de keeper af. Missy Jan nog altijd een beetje aan de rechterkant. Schiet op Michailoff. En die kan de bal tegenhouden. En dat is uh, goed gedaan. De eerste kans, eigenlijk in de, tweede, uh, in de eerste helft voor Willem 2. Echte kans. Misitsjan die met zijn snelheid weg is en een beetje naar de rechterkant wordt uh, gedrongen en daar wel nog kan schieten. Goed uithaalt hoor, maar uh, Michailov in de korte hoek kan die bal tegenhouden en zo uh, blijft het 1-0 voor FC Twente. We zitten in de extra tijd, die duurt in totaal twee minuten, omdat er, ik zei het al, wat Twente spelers nogal lang op het veld hebben gelegen, met name Castanjos. Uh, uh, vond het uh, echt lekker weer om eens uh, een aantal keren goed te gaan liggen. En uh, dan, hij loopt nog steeds een beetje moeilijk. Hoor. Hij heeft last van de linker kuit. Uh, uh, en misschien zien we die uh, niet meer terug in de tweede helft. Want Bulikin is... Uh... Flink aan het warm lopen. Uh, keeper David Mul mag de bal nog een keer in spel brengen. Maar dit is ook echt voor het laatst. Want Guzebui heeft gefloten voor de rust. Het is zeker niet verheffend wat FC Twente heeft laten zien in de eerste helft. Maar Twente leidt met 1-0 door het doelpunt van Douglas in de 43 e minuut tegen Willem Vee. We gaan weer terug naar het WK schaatsen in Hamar. De verliezer, de grote verliezer op de eerste dag, is Jan Blokhuizen. Bij de Europese titelstrijd was hij nog de grote concurrent van Sven Kramer. Nu staat hij halverwege het toernooi slechts zevende. Steven Dalbaut praat met hem. Ja, het is heel makkelijk om vragen te stellen altijd, uh, maar het is vaak veel moeilijker om antwoorden te geven. Dat lijkt me vandaag helemaal het geval voor jou. Ja, er uh, komt, uh, komt, niks uit. Ja, er zit niks in. Ik, uh, vijf kilometer voelt ook als je met de rem erop rijdt, zeg maar, over tien kilometer rijden. Ik kan ook niet harder, dus. Ik, ik heb geen idee. Maar rij je hier dan ook met een groot vraagteken in je, in je hoofd rond? Je weet niet waar dat vandaan komt, hoe dat komt. Ja, goed, ik, ik rijd de hele week al Ik niet goed. Ik rijd hier in ook al niet goed. Al, uh, niet goed. En uh, weet je, je, je probeert gewoon positieve dingen uit te halen weet je, in training. Dat het iedere dag wat beter gaat. Maar uh, ja, ik, uh, ik ken mezelf niet in. Er zit, zit niks achter. En, uh, ja, goed, uh, waar ligt het aan dan? Geen idee. Daar heb jij dus ook geen idee van? Nou, ik heb wel ideeën, maar uh, ja, dan, uh, dat kan ik wel roepen. Maar weet je, uh, dan, uh, je weet ook niet of, of, of, of dat het is. Uh, goed, je kan uh, allemaal dingen gaan roepen. Ik weet in ieder geval wat ik wel weet is dat ik niet, niet hard genoeg rijd. En dat ik ze zeker niet raak. Dus uh, ja, ga, even, ga even proberen dat uit te vogelen en uh, kijken of, uh, of dat morgen beter kan. Ja, maar heb je het idee dat je, dat je dingen bij de horens kan vatten... en dat dat het op korte termijn nou ja, dit seizoen nog de goede kant op zou kunnen gaan? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Maar... Uh, Goed, wat je eerste eerst is dit toernooi en uh, ik, ik, ga, ik, ga, ik wil er gewoon nog wat van maken. En, uh, gelukkig, uh, de, de, de, uh, de top van het klassement die heeft nu al een gaatje geslagen, maar uh, ja, morgen weer een dag en uh, we gaan er gewoon vol in. En wat wil je dan morgen nog? Ik weet gewoon het uh, maximale uit mezelf halen uh, en uh, ja, met, met een goed gevoel afsluiten. want dit is, dit is niet de manier waarop ik rond wil rijden. Jan Blokhuizen. En twee plaatsen boven hem, op de vijfde, staat de Belg Bart Sphinx. Een prima prestatie voor de schaatser die wordt getraind door Bart Veldkamp. En ook hij praat met Steven Dadeboud. Ja, Ik zou zeggen, gefeliciteerd met een, met een prachtige eerste dag van dit toernooi. Ja, zeker. 500 meter was supergoed gegaan. Uh, had ik niet meteen verwacht om zoveel van mijn PR te doen. Het was wel de bedoeling om ja, beter als in Ereveen te schaatsen. Maar en ja, de vijf kilometer was... Ja... Misschien wel de beste 5 kilometer tot nu toe, technisch gezien dan. Nee, heb ik echt goed schaatsen en ja, daar ben ik echt tevreden mee. En waar zit hem dat verschil dan in, vooral die 500 vergeleken met het EK in Heerenveen? Ja, die op het EK was gewoon niet goed. Maar uh, toen, daarvoor ging hij eigenlijk al beter, had hij beter moeten zijn. Maar het kwam er gewoon niet uit. En de uh, ja, afgelopen weken heb ik er wel meer op gewerkt. En uh, ja, vooral de start is 2-3 tienden sneller dan normaal. En dat pak je dan mee in het rondje. Dus weet je nu na de eerste dag dat je, nou, dat je nog steeds misschien nog wel beter in vorm bent? Ja, zeker. De vorm is normaal beter. De 5 kilometer was ook, ook beter als in RV. Dus ja, we gaan zien morgen om de 1500 en de 10. Ja, precies. Want als je nu naar het klassement kijkt, dan uh, sta je vijfde. Op 1,95 seconden achterstand op Stenkraan op de 1500. Ja, goed, maar op 1 tiende van Pedersen die derde staat. Ja, het zit heel bij elkaar. Um, deze keer sta ik er ook tussendoor met 500. Dus ja, je bent super blij daarmee. En, uh, ja, morgen gewoon eerst een goede 1500 rijden. En dan zien we wel wat het 10, 10 geeft. je jij te zeggen dat je voor, voor het podium gaat? Ja, ik ga er altijd voor. Ik, uh, ik kom vanuit Skeler waar ik ja, al, bijna altijd win. <laughs> en dus ik ben wel een winnaar. Dus uh, ja, ik ga altijd voor het podium. Um, en we gaan zien hoe, hoe het vordert. Bart Svinks, hij staat na de eerste dag vijfde. Uh, laten we eens kijken bij het voetbal. Om kwart voor acht, dat is over tien minuten, begint Roda AZ. Uh, er is ook nog Naki Raakles, maar we beginnen eerst over Roda AZ. Roda, dat vorige week verrassend een puntje meepakte uit de arena bij Ajax. En AZ leek na de winterstop goed op de goede weg, maar uh, toen werd er verloren van Feyenoord. Er werd er bovendien nog een speler verloren onderweg. Ja, uh, en vanavond dus Roda tegen AZ. Nog niet mee. Ja, als je het hebt over spelers bij AZ die er niet bij zijn, dan kom je toch uit bij Adam Maher... Die, zoals het zich laat aanzien, de komende weken nog wel even zal ontbreken bij het elftal van trainer Gert-Jan Verbeek. Een fikse streep door de rekening van de nummer 11 van de eredivisie. 22 wedstrijden, 24 punten. Het loopt niet meer de laatste weken. Eigenlijk heeft het niet eens gelopen dit seizoen bij AZ. Verlies tegen Groningen thuis. Je zei al tegen Feyenoord in de Kuip. En AZ moet zorgen dat het in het beker over twee weken tegen Ajax uh, ja, verder komt. En dat daar dan wat te halen valt dit seizoen. Overton spelend op de positie van uh, Maher en op het middenveld ook weer Elm terug. Hij was geschorst vorige week. Kijk je naar Rode JC, de thuisploeg, de ploeg van Brood. Dan is daar Donald op het middenveld geschorst. Maar er zijn ook wel wat mensen weer beschikbaar. Montaigne, de rechterverdediger, zit wel waar op de bank. Maar vlederen en Malki terug van schorsingen en blessures staan alle twee weer in de basis. Malki viel in die wedstrijd in de arena vorige week. Uh, nog wel vijf minuten voor tijd in, maar kan nu starten vanaf het begin. En datzelfde geldt voor Frank de Moesje. die zijn eerste basisplaats heeft sinds zijn overkomst van Bournemouth in Engeland op huurbasis. Roda is de nummer 15, maar wel degelijk aan een goede serie bezig. Zeven duels al ongeslagen sinds 2 december. Schijtsechter is Björn Kuipers, aftrap kwart voor acht, Roda JC AZ. Ja, twee ploegen die misschien nog naar boven willen kijken, maar dan eigenlijk drie punten nodig hebben. En de andere wedstrijd is dus uh, NAC tegen Herakles. Uh, Herakles dat negende staat, is dus net in het linker rijtje, En NAC veertiende, maar het verschil is maar vier punten. Dus zou na vanavond ook zomaar één punt kunnen zijn. NAC doet het goed na de stop. Alleen vorige week ging het wat verkeerd. Toen werd eruit bij ADO verloren. Frank Villa zit in Breda. Ja, het is natuurlijk sinds de winterstop niet ineens een wonderploeg geworden. dat uh, NAC, Nou ja, Breda, negen uit de eerste is drie is toch wel uh, een iets... beetje een klein wondertje dan. Ja, ja, er is in ieder geval iets veranderd. En uh, dat verklaren ze zelf. Vanuit de winterstop, het moment waarop de Borja Goudelje serieus met de ploeg aan de slag kon gaan. Want hij had het daarvoor weliswaar overgenomen. Maar was het een beetje uh, dan weer wel, dan weer niet. Want hij moest tussendoor ook nog zijn trainersdiploma halen. Dus hij was lang niet altijd in Breda om de ploeg te trainen. Maar uh, tijdens de trainingskamp in de winterstop heeft hij de ploeg naar zijn hand kunnen zetten. En zegt de ploeg, hij uh, onder andere Luix heeft dat duidelijk laten uh, optekenen... Ja, hij geeft gewoon tips waar je wat mee kunt. Dat is ook wel eens prettig van een trainer. Dat, je, dat hij gewoon zegt in de wedstrijd, je moet niet dat doen. En als je dat niet moet doen, dan kun je misschien beter dat doen. Dan uh, los je daarmee wel een probleem op. En uh, uh, dat heeft NAC blijkbaar geholpen. En als je wint, dan gaat het vanzelf wat lekkerder zitten in de groep. En uh, ik weet niet of dan een nederlaag vorige week bij ADO Den Haag... want dat kan NAC natuurlijk gewoon zomaar overkomen. Uh, of dat dan een hele negatieve invloed heeft... zoals Heracles ook een moeilijke periode heeft gehad... En uh, daar vorige week met een, uh, een 4-1 overwinning thuis tegen Willem II. Dan is het weliswaar slechts de nummer 18 van de eredivisie. Maar toch uh, een 4-1 overwinning staat toch weer voor de ploeg van Peter Bos. Met die drie defensie die ook vandaag weer gewoon uh, er staat. Met Rinstra terug van een schorsing. En uh, dus Schenkeveld weer naar rechts verkassend. En Rinstra weer de centrale man. Verder bij uh, Heracles. Iedereen zoals je ze mag verwachten. En ook bij NAC een paar wijzigingen. Daar is Jansen, linksbek, geschorst. Daar speelt nu van der Weg en Gillis is terug van uh, een griepje. Die had hij vorige week uh, tegen Ado last van, hij vervangt leugers in de basis. En verder kennen we ook iedereen van die ploeg zoals ze speelden en dus verloren tegen Ado Den Haag. Bij NAC zit in ieder geval dus de sfeer er weer goed in. Bij Herakles zijn ze een tijdje op zoek geweest naar hoe moet dat eigenlijk voetballen zonder Armenteros in de, in de punt van de aanval. En hij natuurlijk niet alleen, Overtoom was ook nog eens vertrokken. Dan heb je toch een aantal uh, sleutelspelers die je ineens moet gaan vervangen, maar daar lijkt. Uh, Peter Bos inmiddels met zijn ploeg een beetje aangewend geraakt. Met als grote verrassing natuurlijk Feynovic in de punt van de aanval. Goed die weer langzaam maar zeker de kans krijgt... om zich weer terug te bewijzen in de basis. Ook vandaag staat hij er weer in. Deze twee ploegen in die hele grote middengroep... die zo kort op elkaar staat in de eredivisie. Het zou voor NAC natuurlijk een mooi ding zijn... om vandaag drie punten te pakken... en zo uit die onderste regionen weg te komen. En in Rakelis, ja, dat schurkt een beetje... Tegen dat plekje aan waar NEC nog altijd staat. Natuurlijk gisteren verloren. Dus zijn ze weer een beetje bereikbaar. Die staan in het grote Niemandsland. Tussen uh, de top, de subtop en de, de grote middenmoot in. Daar zou Herakles zich natuurlijk ook graag bij spelen. Omdat je dan in de buurt staat van de Europese plekken. Vandaag de wedstrijd onder leiding van een Belgische scheidsrechter. 29 jaar jong pas Jonathan Lardot. En uh, hij schijnt een van de Belgische scheidsrechters talenten te zijn. Hoewel de meningen daarover verdeeld zijn. We gaan hem vandaag eens rustig beoordelen in deze wedstrijd in Breda tussen NAC en Herakles. Honest where I start from.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 You through the night, it'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you, hoping you grow start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again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 met Simons met with you. We gaan eens kijken in Ahoy waar de meeste mensen waarschijnlijk vanavond toch voor iemand anders zijn gekomen Mark Brask. Ja, daar heb je gelijk in, Ronald. Ja, dat hebben ze pech gehad. Uh, ja, veel kaarten verkocht inderdaad toen bekend werd... dat Roger Federer naar het ABN Amro toen Ik neem uit dat je aan dat je... Ja, aandoet, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Veel kaarten voor deze avond uh, verkocht... omdat iedereen er vanuit ging inderdaad... dat hij vanavond een halve finale zou spelen. Nou ja, goed, daar werd gisteren een streep doorgezet... door, door uh, Julien Beneteau, 31-jarige Fransman. En hij staat dus uh, vanavond in de halve finales. En hij speelt tegen een landgenoot, tegen Gilles Simon. Uh, dat is een speler uit de top 15 van de wereld. Uh, we krijgen dus in ieder geval een Fransman... In de finale morgen de tegenstander van Juan Martín Del Potro... die eerder op de dag met 2 x 6 x 4 won van Grigor Dimitrov. De wedstrijd is net begonnen. Het eerste punt is gespeeld. Gilles Simon die begint met serveren. Het zal een beetje een botsing van speelstijlen worden. Benetode toch meer aanvallende speler. Durft risico te nemen. Goed serveren. Kan goed inkomen. En Gilles Simon meer ja, de stratege die het wat meer rustig bekijkt. Wat meer schaakt. En dus hopen we dat het toch, ondanks de afwezigheid van Roger Federer... Jules Simon misschien niet de al ja, de meest aansprekende tenniser en de, meest, de leukste speler om naar te kijken. Hopen we toch dat het door die botsing van speelstijlen... een heel erg leuke wedstrijd gaat worden. De tweede halve finale dus van het ABN Amro toernooi is uh, net begonnen. Meteen al het eerste, eerste Hawkeye moment bij het uh, tweede punt. Nou, Jules Simon die krijgt er gelijk. Die slaat een eerste Die, slaat een eerst, die uh, is meteen scherp vanaf het begin. Zijn ogen staan goed. Uh, de eerste game dus Julien Benneteau tegen Jules Simon. De tweede halve finale van het ABN Amro toernooi. Rode az niet meer. Eerste minuut van de wedstrijd. Een 0-0 stand in het Parkstad-Limburgstadion. Limburg Roda pakt de bal over op het middenveld en Flederis kan goed schieten. En daar is de goal. Want de redding in eerste instantie nog van Ban, Maar dan loopt Malky weer fit dus. De bal na 38 seconden binnen. Hij krijgt hem zo voor zijn voeten. En hoe kan het zijn dat AZ de bal zo knullig, zo snel in de wedstrijd kwijtraakt op het middenveld. Flederis. ...haalt keihard uit, dan boxt de st bal het veld in. En dan staat daar Malky, die hoeft echt alleen maar zijn voet tegen de bal aan te zetten... ...van een meter of 7, 8, 9 voor het doel. Hij staat recht voor de goal van AZ. En het gaat gruwelijk mis op het middenveld. En dat mag AZ zich aantrekken. Ik denk dat het... Uh... Koetmonson is. Ik hou het even op hem. Die leidbalverlies. En dan uh, staat Roda dus al heel snel in dit duel op voorsprong. En dat is een klap voor de ploeg van Gertjan Verbeek. Malki zo belangrijk. Hij maakt zijn elfde van het seizoen. Opening AZ aan de linkerkant van het veld met Elm. Gorter is de verdediger. Dan is daar Berg Koetmonson. Ik denk overigens bij tweede, in tweede instantie niet dat hij het was die balverlies leed. Dat laten we dus maar eventjes in het midden. Bij Naldem achterin op de positie van viergever. Geschorst bij Asset. bal richting het middenveld. De bal gaat de middencirkel in en dan aan de rechterkant van het veld Dirk Marcellus. Komt de helft op van Roda JC. Zoekt naar Door Kan de bal bijna meegeven aan de rechterkant van het veld. Maar aan Z leidt balverlies en de overname van Roda. De ingreep van Etienne Rijnen. En dan zitten we pas in de derde minuut van deze wedstrijd. En staat er dus al een goal op het bord. Het is 1-0 voor Roda JC na de goal van Sanariep Malki. Dank je, Raak. Frank, Wielheid gaat het bij jou ook zo snel? Uh, qua doelpunten niet, maar we zijn wel begonnen in. Dus, uh, het is uh, in de eerste minuut ook nog 0-0. Dat schijnt te helpen als je dat zegt. Ik ga het gewoon proberen, ik kan mij het schelen. Met uh, Fejinovic, die uh, de bal breed legt naar uh, Duarte. en Hij uh, uh, legt even terug in de richting van Dorda. Herakles dus dat hier in de openingsfase de bal even rondspeelt. En Nak probeert te... Het veld op de eigen helft klein te houden, zoals dat zo mooi heet. Dat betekent uh, dat ze weinig ruimte geven aan Heracles. Althans, dat proberen ze om ze uh, te laten uh, voetballen. En daar gaat de bal naar de rechterkant voor Heracles. Achterlijntje halen, tegenstander voorbij. Dan uh, wil Willen ze daar graag een uh, vrije trap hebben, maar die krijgen ze dan niet. Gaurier is dat, die met de armpjes uh, wijd gaat staan. Maar in plaats dat hij dan gewoon doorvoetbalt, dat doet hij dus nu. Het. En nu aan de andere kant, ten voorde, die het uh, duel wint van Rienstra. En dan kan Nak overnemen. Slechte brede paas van Leurling. Zit uh, Duarte goed tussen, maar die kan alleen maar zijn linker ertussen zetten. Vervolgens neemt Nak weer over, nog op de helft van Herakles. En is het in ieder geval een aardige openingsfase die nog niet uh, leidt tot uh, serieuze kansen in, uh, op dit moment. Ha doen we hier met een aardig steekballetje. Maar veel te moeilijk voor de rover. Ook lastig verdedigd door Dorda. Die moet proberen die bal over de achterlijn te laten gaan. Maar die bal heeft te weinig snelheid. Dus moet hij er toch nog wat aan doen. Uiteindelijk via Duarte houdt Herakles dan de ingooi over. Het nak, dat geen prettige ervaringen heeft met Herakles op eigen veld. Alleen dit seizoen al niet. Maar de afgelopen jaren sowieso uh, al niet. Want eerder dit seizoen werd het in Almelo 2-1 voor Irakles. Maar in de beker, in de achtste finale, werd het 3-1 hier in Breda voor de ploeg uit Almelo. En afgelopen jaar ook al 2-1 voor Irakles in Breda. Kortom, daar, dat is een statistiek. Daar zouden ze in Breda graag wat anders voor over hebben... om dat vandaag allemaal te veranderen. Derde minuut zitten we in de wedstrijd tussen NAC en Herakles. 0-0 is het nog. Tweede helft, Twente Willem II. Is Kastanje er nog bij, Andy? Die is er nog bij, maar uh, Nick Vossenbel bij Willem II niet. Die is ook licht geblesseerd... Uh... Uh, geraakt En uh, Ricardo Ippel, Ippel is zijn vervanger. 1-0 de voorsprong voor FC Twente. Heel magertjes. Het is uh, ook uh, niet echt uh, dat je kunt zeggen van... nou, uh, we gaan eens uh, Ellen lange brieven naar huis schrijven. Uh, nu dan misschien. Daar is de mogelijkheid voor Gutierrez Die schiet, maar schiet naast het doel van uh, David Mul. Uh, ja, en de sfeer in het stadion is best wel goed hoor. Maar als ik naar een paar spandoeken kijk... heel groot We Want Football... Met uitroeptekens erachter. En daarachter een iets kleiner spandoekje. Maar toch, Steve, go home. Uh, wijzend richting Steve McLaren. En dat doet hij regelmatig hoor. Hij gaat uh, naar elke wedstrijd wel eventjes naar huis. Maar uh, dit heeft toch andere betekenissen. En deze wedstrijd tot nu toe heeft er niet voor gezorgd dat het publiek er anders over denkt. Want Twente speelt uh, een beetje loszandachtig uh, met elkaar. En, en ja, uh, langzaam, laag tempo nu is het uh, Schilder die de bal heeft. En laat het over... Aan Tadic, Tadic mooie bal in de diepte naar Schilder, maar Schilder is niet snel genoeg. En dan kan Haastroep ertussen zitten, mag FC Twente wel gaan gooien. doet dat via braafheid, uh, notabene hij stond vorige week de morrende supporters uh, te woord. Of het iets geholpen heeft, ik heb uh, geen flauw idee, want nu gaat hij zelf onderuit. en kan Nicky bal overnemen, speelt hem op Misidjan. Misidjan op eigen helft, nog wel. Wordt even iets te zwaar aangepakt door uh, Wout Brama en dan krijgt... Willem II een vrije trap als de kluwe ontward is, de benen uit elkaar zijn en dan... Uh... Gaat de vrije trap door Nicky Hofs genomen worden? Doet dat kort, neem ik aan? Ja, dat doet hij ook. Naar Haastroep. Haastroep bal breed. Naar uh, Jordans en Jordans uh, balletje naar voren. Benieuwd of uh, FC in de tweede helft wat meer indruk kan maken. Want in de eerste helft hebben ze dat niet gedaan. En ook nu niet, want uh, Jan heeft de bal aan de rechterkant. En dat er, daar komt de mogelijkheid voor Willem II. Waarde niet dat de voorzet van Jan niet goed is. Misschien in de tweede instantie, want hij gaat langs één man. Maar de tweede man is er één te veel, Brahma. En dus is deze mogelijkheid voor Willem II verkeken. 30 minuten bijna gespeeld. FC Twente 1, Willem 2-0. Dus is AZ inmiddels wakker. Inachter? Ja, ik geloof het wel. Wakker geschud door de thuisploeg inmiddels in de zevende minuut. 1-0 voor Roda JC, de goal van Malky. Derde keer al dit seizoen dat hij binnen een minuut werd te scoren. Het was al een fenomeen, maar dat maakt hem alleen maar meer bijzonder. Hupperts nu voor Roda aan de rechterkant, de ingreep van Rijnen meter of vijf bij de punt van zijn eigen strafschroepgebied. Vandaan aan de linkerkant van het veld. De ingreep van de centrumverdediger van AZ. En uh, daar komt een uh, ingooi aan voor Roda JC. Roda JC, wie gaat dat voor zijn rekening nemen? Dat is uh, Biemans. Hij is de rechterverdediger. Hij heeft uh, de voorkeur gekregen boven Martijn Montijnen. Terug van de schorsing, maar op de reservebank. Bal wordt voorgetrapt door Biemans. Maar dan staat hij de punt van de aanval. Uh, niemand bij Roda JC, geen Malki. En dus is daar doelman Ban. En uh, wat is die dan van plan? Legt de bal neer. Geeft hem aan Reijnen. Op de rand van het eigen strafschroepgebied. AZ vorige week verloren van Feyenoord. Daarvoor verloren van Groningen. En nu wat opgejaagd door onder meer Malki en de Moesje. dus gaat de opbouw wat moeizaam Overtomen Aan de linkerkant van het veld. Met er of 15 voor de middenlijn. Laat zich de bal ontfutselen. Zoals dat overigens bij de goal gebeurde van Malki. Door Hendricksen op het middenveld. Ingooi genomen bij Roda. Aan de rechterkant van het veld. De Moesje legt de bal terug. Voorzet komt en achterin het strafschopgebied wordt erop gepakt door Flederes. De man die dus de goal inleidde met dat te vlammende schot. Voorzet van links bij Roda, voorgebracht die bal door Tamata, de huurling van PSV, maar onderschept. Maar je ziet toch dat AZ moeite heeft om van de eigen helft af te komen. Dat is overigens al één keer gelukt via Tidor een minuut of twee geleden. Vanaf de linkerkant een heel fel schot van de Amerikaanse international. Echt een behoorlijke afstand ook. Zeker 20 meter, een diagonale poging. En vanaf de linkerkant ging die bal maar rakelings langs de rechter verre paal voor hem. En daar kwam Courto, de doelman van Rode JC, dan weer goed weg. En die kiept. Misschien doet hij dat vaker. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik kijk er nooit zo naar. Maar die kiept vanavond in een lange broek. Dat lijkt me toch niet wat overdreven. Want het vriest toch zeker niet hier. En als het al vriest, dan is het misschien een gaatje. Je ziet het niet zo vaak. Daar is AZ. Wordt die bal binnengehouden door Overtoom? Ja, dat lukt. Maar we zitten dan wel alweer op de Alkmaarse helft. Na acht en minuut leidt Roda tegen AZ met 1-0. In Breda, Frank Wieluidt. Minuutje korter bezig. De wedstrijd tussen Nak en Heracles 0-0 nog. Ingooien voor Nak aan de linkerkant van de weg die daar gooit. Het is Foujicevic die daar dan opraapt. Kort voor de verdediging bij Heracles. En dan de bal breed leggen naar Kwansa is dat. En dan helemaal maar even terug via Rienstra. Naar pasveer. Even wat ruimte zoeken. Even proberen of Nak van de eigen helft af wil komen. Maar dat blijft daar gewoon staan. Dus gaat de bal weer diep in de richting van Feinovic. Moet doorkoppen op Everton. Dat lukt allemaal wel. Everton is alleen te laat bij de bal. Foujicevic is degene die opraapt tussen drie Nakspelers. En daar uitstekend uitkomt. Gaurier aan kan spelen. En de rechterkant achterlijn halen. Voorzet geven. Voorzet komt niet aan, want wordt geblokt. Daardoor Van der Weg, die daar uitstekend verdedigde. Vervolgens een hensbal van Gaurier, waardoor Nac zelfs gewoon kan uitverdedigen. Van der Weg heeft al wat meer speelminuten gemaakt. Ook als linksback. Gaf toen onmiddellijk daarna aan, ik ben eigenlijk een centrale verdediger. Mocht het ook een keer centraal proberen toen Bottekin geschorst was. Maar uh, daarna verdween hij weer gewoon naar de bank. En nu dus als vervanger van Jansen kan hij uh, zijn diensten weer bewijzen als linksback. Hij is groot, niet zo verschrikkelijk wendbaar. Maar Gaurier is ook een speler die graag wat centraler uitkomt dan uh, helemaal André rechterkant blijven hangen en uh, het spel van uh, Herakles tot nu toe sowieso nog niet zo heel erg herkenbaar als het spel van Herakles. Zijn nog een beetje zoekende naar elkaar. Het is nog lastig om uh, elkaar te vinden tot nu toe in uh, deze wedstrijd. Duarte met een uh, vrije trap voor Herakles. Nog net op de eigen helft even terug naar Dorda, terug naar Rienstra. Dat is... Uh, uh, het gedeelte van het veld waar Heracles heel veel ruimte krijgt. Totdat Schenkeveld de bal krijgt, want daar wordt wel uh, wat druk uh, op gegeven. Schenkeveld moet dan even de breedte in naar Dorda, de Duitser. En dan is er heel veel ruimte bij Duarte. Die vindt dat wel prettig. Lopen met uh, de bal aan de voeten en dan zoeken naar uh, de vrije man. Probeert Bruns te bereiken. Dat is te gemakkelijk. Luikers daar heel gemakkelijk tussen. En eigenlijk gebeurt er in deze fase de eerste tien minuten van de wedstrijd... tussen Nak en Breda en Heracles helemaal niets. Willem 2 in de tweede helft wat aanvallender, Andy. Iets aanvallender en zelfs een mogelijkheidje gehad via Joachim. Maar zijn schot kwam in de handen terecht van de keeper Michailov van FC Twente. 1-0 de voorsprong voor FC Twente tegen Willem II. En nee, het is niet goed wat FC Twente laat zien. Dat wisten we al. Vier wedstrijden op rij niet uh, gewonnen. En dat voor een kampioenskandidaat. Nu een slechte bal weer van Douglas. Ja, het is uh, jammer voor Willem II dat het gewoon te weinig klasse in huis heeft. Anders had het FC Twente heel moeilijk kunnen maken vanavond. Nu Jan. is op snelheid naar Rosales toe. Trekt naar binnen. Schiet de bal. En dat is nog een knap gevaarlijke bal. Maar Michailov, omdat er een stuitje in zit, erg veel moeite heeft. En hem met heel veel moeite tot uh, hoekschop kan uh, duwen. Tja... Tja, wat moet je hiervan zeggen van FC Twente? Ze staan voor met 1-0 tegen Willem II. Maar daar is alles mee gezegd. Stel wel eerlijk, les, hoor ik. Tiende minuut, nee, 1e minuut. En dan is het 1-0. Volgens mij is het Rienstra. En anders is het Everton. Die daar nog... Volgens mij zat hij er nog uh, tegenaan uit de hoekschop van Herakles het doorkop inderdaad van Rienstra. En dan staat daar Everton en die denkt, hé, hey, bal tegen mijn voorhoofd en die valt zomaar binnen. En Zo is het ook. Het is een uh, uitstekend doelpunt uit de standaard situatie. Bij NAC niet de eerste keer dat ze dat overkomt. Uit een hoekschop een goal tegenkrijgen. Maar de Boschia Goudelje zei daarover, dit is de manier waarop wij hoekschoppen verdedigen en dus blijven we dat zo doen. En dus blijven ze daar goals uit tegenkrijgen. Het is niet de eerste keer, sterker nog, het is de derde keer op rij dat ze dat overkomt. Elf minuten zijn we onderweg. Herakles leidt in Breda met 1-0 tegen dag. Claudia Pechstein start morgen niet op het WK Allround in Hamar. Ze heeft te veel last van een griepje dat ze eerder deze week opliep. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. En -langs -de -lijn, op één. Lieverd over die lening voor de auto, wat kost het ook alweer per maand? Precies 150 euro. Nou ja, iets tussen de 150 en 200 in.